9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Ruzie in de cockpit, het KLM-personeel is ontevreden. We bellen zomaar eens even met de kustwacht om te horen hoe het de schepen vergaat in de storm op de Noordzee. En voor de maatregelen die op het land worden genomen, nu het NOS-journaal, Mark Visser. Verschillende maatregelen vanwege die storm die eraan zit te komen. Vooral aan de kust en op de Waddeneilanden gaat het hard waaien. En daardoor wordt het water opgestuwd, zegt de gemeente Ter Schelling. De voorspelling van de waterhoogte was 2,50 meter voor vanavond. En uh, dan hebben wij een draaiboek dat geadviseerd wordt om de parkeerplaatsen bij de haven leeg te maken. En uh, schotjes te plaatsen in de muurtjes langs de kade, zeg maar.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 De hulpdiensten in Noord-Nederland roepen mensen op... alleen in noodsituaties 112 te bellen. Bij de storm eind oktober belden veel mensen voor niet dringende zaken... waardoor de meldkamer overbelast raakte. De vakbond van cabinepersoneel het vandaag over mogelijke acties. De bond is boos op luchtvaartmaatschappij KLM... omdat er verslechterende arbeidsomstandigheden dreigen. KLM wil bezuinigen door het cabinepersoneel... voortaan op intercontinentaal of Europees te laten vliegen. Personeel van Europese vluchten valt dan onder de goedkope CAO van dochterbedrijf KLM Cityhopper. De nieuwe maatregelen zouden alleen van toepassing zijn op nieuw personeel. Voor zittend personeel verandert er niets. Maar toch vreest het kabinepersoneel voor de gevolgen.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 ...als voedsel, uh, als watervoorzieningen... ...en we zitten nog echt in een fase van noodhulp nu nog steeds. Het geld dat op Giro 55 is binnengekomen... inmiddels ruim 33 miljoen euro... ...wordt volgens Van Egen goed besteed... ...zo sluit Oxfam bijvoorbeeld huizen weer aan op de watervoorziening. Het is bijna een maand geleden dat orkaan Hayan over de Filipijnen raasde.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 Kom ik nog even terug bij het weer. Komende uren dus neemt de wind sterk toe. En daarbij zijn er in de kustprovincies zeer zware windstoten mogelijk... tot 130 km per uur. Dan valt later vanochtend en vanmiddag regen. Vanavond en morgen wordt het kouder, valt een winterse neerslag. Vanmiddag is het 5 tot 7 graden. Morgen, dus ietsje kouder, 3 tot 5 graden. En pas morgen later op de dag neemt de wind flink af. Zorg dat u snel op uw werk bent, dus. En dan zien we vanmiddag wel verder, John zou bij de zijn. Ja, op dit moment is het een euh, nou ja, minder drukke ochtendspits. In totaal 115 kilometer. Er zijn wel veel ongelukken gebeurd. Er is nog veel vertraging op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Richting Alkmaar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen bij Batu Dorp. Daar is alleen de vluchtstrook open. En het gevolg is 9 kilometer file. Op de andere rijbaan staat 7 kilometer file. Heeft ook gevolgen voor het verkeer op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid. Dan staat tussen knooppunt Amstel en knooppunt... De Nieuwe meer 6 kilometer. loopt door op de A4. Tussen Knoop de Nieuwe meer en Batuverdorp staat 3 kilometer. En op de A50 Zolle richting Apeldoorn staat er een ongeluk. Tussen Hattem en Heerde Zuid 7 kilometer. Daar zijn inmiddels alle ook weer open. Sinterklaas en de storm zo duidelijk ook bij ons. Blijft u luisteren.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 Even geen grappen meer, want Volkswagen heeft serieuze inruildeals. Tot wel 2000 euro extra inruilpremie op veel verschillende modellen. Kijk op volkswagen.nl/slash actie. Stel u opent een vergadering met Duitse partnerbedrijven. Wat zegt u? A. hartelijk welkom. we willen maar aanvangen. B. Mijn dames en heren, ik möchte u zu unserer heutigen Besprechung ganz herzlich begrüßen.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 en Lara Renssen. Weet u nog, zo klonk het vroeger. Een waarschuwing voor de scheepvaart. Eineuiden, Texel, Harlingen, Rotten, Delfzijl, Zuidwest, 11. En die windkracht elf, die gaan we vandaag ook voelen. De dijken worden bewaakt, sluizen en waterkeringen gaan dicht. Nederland maakt zich op voor springtij en storm. Straks de kustwacht, eerst naar een aanslag in Jemen. Het regeringscentrum in de hoofdstad Sana zou het zijn, doelwit zijn. Een auto vol explosieven zou zijn ingereden op het ministerie van Defensie. En er zijn ook berichten dat er nog gevochten wordt. Midden-Oosten-correspondent Sander van Horen. Sander, wat weet jij? Dat die gevechten nu uh, lijken afgelopen te zijn. Uh, de militairen van Jemen hebben controle weer over het ministerie van Defensie. Wat dus werd aangevallen inderdaad. Uh, het lijkt erop dat er eerst een grote autobom tot ontploffing is gebracht... bij de poort van het ministerie. Maar dat, dat daarna gewapende militieleden het terrein op zijn gegaan... en verschillende gebouwen hebben aangevallen. Onduidelijk nog uh, het aantal slachtoffers. Maar duidelijk wel dat er uh, sprake is van tientallen doden en uh, gewonden. Ja, dus de kans is groot dat daar regeringsmedewerkers Slachtoffer zijn geworden, Sander. En waarschijnlijk ook het doelwit zijn geweest. De afgelopen weken heb je een paar keer gezien dat er aanvallen zijn geweest op doelen van de overheid. Maar dit is natuurlijk wel een heel uh, ja, hooggegeven doel. Het ministerie van Defensie in de hoofdstad. Nou moet je bedenken bij Jemen, dat is natuurlijk een land waar de regering buiten de hoofdstad eigenlijk nauwelijks controle heeft over het land. Maar in de hoofdstad, ja als ze ergens controle hebben dan is het daar. En je zou je kunnen voorstellen als ze het ergens hebben in de hoofdstad, ja, dan is het wel uh, het ministerie van Defensie. Maar ook daar dus nu uh, een aanslag die... Misschien niet het doel bereikt heeft. Maar ja, als het doel is een signaal afgeven dat de regering weinig macht heeft in het land. Dan zijn ze er wel in geslaagd. En wie zijn er actief in Jemen op dit moment, Sander? Wie is het meest logisch die hierachter zit? Welke groepering? Machtig zijn in hun eigen gebied. Maar uh, natuurlijk ook in toenemende mate al qaeda achtige groepen uh, die uh, met name in het noorden en in het zuiden van het land, dus eigenlijk overal buiten de hoofdstad, uh, de dienst uitmaken. Die uh, dat ook als springbank uh, gebruiken om in andere delen van de wereld uh, aanvallen uit te voeren. Met andere woorden, een boeienest van, van uh, terroristen niet voor niets. Dat Jemen één van de plekken is in de wereld waar de Afrikanen heel vaak aanvallen uitvoeren met onbemande vliegtuigjes, met drones. Nou ja, dat land dus in die hoofdstad Sana nu vandaag een uh, aanval op het ministerie van Defensie. met zover het zich nu laat aanzien: tientallen doden en gewonden. Met de Oostercorrespondent Sander van Horen, dankjewel met excuses voor de geluidsverbinding. Het was even wat schakelen. Die minuten over negen, dan naar de KLM, want daar is wat aan de hand. Het cabinepersoneel bij de luchtvaartmaatschappij is boos en zint op acties. De luchtvaartmaatschappij wil bezuinigen door het cabinepersoneel voortaan... of intercontinentaal of Europees te laten vliegen. Ja, een Europese is goedkoper. Vandaag komt het cabinepersoneel bij elkaar om te praten over mogelijke acties. Een staking wordt daarbij niet uitgesloten. Dat kan natuurlijk grote gevolgen hebben. We praten met Chris van Elswijk van de VNC, dat is de Pond voor cabinepersoneel. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Meneer Van Elsbeek, waar zijn jullie zo boos over? Uh, wij zijn boos omdat wij met KLM in gesprek waren... over, een bezuinig, over bezuinigingsvoorstellen. Wij hadden uh, de tijd tot 1 januari 2014 met KLM daar een deal over te maken. Dus wij wilden zelf een, geste, uh, een input doen uit onze arbeidsvoorwaarden. Maar KLM heeft op 28 november besloten om dat overleg af te kappen... omdat zij van mening was dat wij er niet uit zouden komen. en uh, heeft dus vijf weken voor het einde van de termijn het overleg uh, afgebroken. Uh, heeft het besluit dat zij uh, heeft gecommuniceerd van leden... zonder vooroverleg met ons erin geknikkerd in de communicatie. En daar zijn we ontzettend boos over. Want, ja, sorry, maar zat, was dat zo? Want het dreigde u er niet uit te komen? Dat is in ieder geval nou, de lezing van KLM dan? Uh, wij zaten absoluut nog niet op één lijn. Dat, nee. dat is heel duidelijk, maar... Uh, om dan vijf weken voor het einde van de termijn de deur dicht te gooien. Dat, dat is niet zoals wij dat gewend zijn. Maar dan de hadden ze er, bij de KLM weinig fiducie in dus? Ja, misschien hadden ze er weinig fiducie in. Dat, dat zou de KLM moeten vragen. Hoe komt dat? Waar, waar, waar loopt het, waarom loopt het zo stroef? Uh, het loopt stroef omdat wij in uh, afgelopen maart van dit jaar... een CO-protocol hebben ondertekend waarin wij KLM een bepaalde toezegging hebben gedaan. Uh, KLM komt nu terug op de inhoud en uh, wil uh, geld eerder ontvangen... Uh, niet later in, later in de termijn, maar door met de ingang van 1, 1 januari 2019. Uh, al een bedrag van 20 miljoen structureel van ons ontvangen. Uh, die afspraak hebben wij met KLM nooit gemaakt. Uh, en KLM is, zoals dus wij het uh, noemen, achteruit terug aan het onderhandelen. Uh, en dat accepteren we niet. Wij zijn bereid om absoluut in goed overleg te gaan. Als KLM op deze manier onderhandelt, dan, uh, ja, dan gaan wij met onze mensen praten. Ja, dus u bent boos over de gang van zaken. En dat, dat terugontvangen snap ik niet helemaal. Hoe, hoe, hoe zit dat dan? Die 20 miljoen? Dat, dat het, u heeft het dan over bezuinigingen? Ja, dan hebben wij het over bezuinigingen. Wij hebben als cabinepersoneel een CEO... en wij kunnen daar natuurlijk bepaalde arbeidsvoorwaarden kunnen wij, uh, inzetten, om dat zo te zeggen. Ja, dus precies. dat levert KLM geld op. Dan wordt KLM goedkoper en dan worden wij goedkoper. Ja, en, en legt u het nu eens uit, wat, wat is nu het verschil tussen dat intercontinentaal -cont en Europees vliegen? Wat KLM nu heeft gecommuniceerd, daar zijn we ook zo boos over... is dat de KLM Europese vluchten, dus de KLM Europa-productie... Uh, vanaf volgend jaar gefaseerd overgaat naar KLM Cityhopper. KLM Cityhopper is een 100% dochter van KLM... Uh, maar voert de zaken goedkoper uit. Ze uh, ja. hebben een andere CO, lagere salarissen, uh, andere roosters... Uh, en daar kan, kan KLM inderdaad geld mee uh, binnenhalen. Maar ja, Dus ze lopen eigenlijk op de zaken vooruit, op deze we manier, lopen zegt lopen op de zaken vooruit. Ja. En daarnaast, uh, als ik nog even aan mag vullen... loopt het CO-overleg bij Transavia ook erg of het CO-overleg bij KLC een andere tafel van de KLM-groep wordt wordt voortgezet. Hmm. Ik ben heel benieuwd hoe het daar af gaat lopen. Dus er is onrust in de gehele KLM-groep. Ja, ja, en we lezen in de Telegraaf dat iedereen ook boos is op Camille Eurlings... de baas van KLM. Klopt dat? Nou, ja, de heer Eurlings is president-directeur van de KLM. Dus hij is verantwoordelijk voor het beleid wat naar buiten wordt uitgedragen. Even ter verduidelijking. De heer Eurlings zit niet aan onze onderarmelingstafel. Zit ook niet... Hmm. ...bij transavia.com en ook niet waar Kalem... ...zit je op een onderlangstafel. Maar ja, hij staat wel aan het roer van het bedrijf. Natuurlijk. Ja, hij staat aan het roer en laat zich... ...zo lezen we in de Telegraaf, te weinig zien op de vloer. Nou, ik kan me voorstellen dat de heer Heurlings... ...niet overal kan zijn. Laat het duidelijk zijn, in interne communicaties... ...is hij absoluut te zien. Maar ik denk dat de heer Heurlings nu... ...heel veel aandacht moet besteden... ...om zijn werknemers tevreden te houden. Goed. Dan nog even over de acties. Hoe waarschijnlijk... ...acht u staking? Uh, Zoals ik al eerder heb gezegd, ook tegen andere media: wij sluiten niets uit. Ik kan u nog niet gaan toezeggen dat uh, dat en op welke termijn er zaken zouden kunnen gaan gebeuren. Maar wij sluiten absoluut niets uit. Kees van Elswijk van de vakbond voor cabinepersoneel. Dank u wel. Alsjeblieft. Het is 15 minuten over negen in Schotland. En het noorden van Engeland weten ze al ongeveer hoe zwaar het is. Kustgebieden bereiden zich voor op de tweede zware storm van het jaar. Er is code oranje afgegeven door KNMI voor extreem weer. Kan dus gevaarlijk zijn. U dient op te letten met z'n allen. Edward Zwitser van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Goedemorgen. Goedemorgen. We zijn natuurlijk benieuwd hoe het op dit moment is op zee. Merkt u al dat het scheepvaartverkeer rekening houdt met die naderende storm? Ja, kijk, dat merk, dat merk je al voordat de storm gaat komen. Omdat de uh, schippers van schepen die weten dat ze uh, niet bestand zullen zijn tegen deze omstandigheden... die zorgen er natuurlijk voor dat voordat het losbarst zij de veilige haven hebben bereikt. Dus watersport is er nu uh, zeg maar überhaupt niet... Um, en ook de kustvisserij, dus de kleinere viskotters, zeg maar, die zullen ervoor kiezen om uh, voordat het uh, echt heftig losbarst uh, veilig binnen te zijn. En wat je dan overhoudt is de uh, kustvaart en de grote zeescheepvaart mm -hmm. en die zal waarschijnlijk doorgaan. Ja, maar we begrijpen ook dat de sluizen dicht zullen gaan uiteindelijk. Ja. Dus dan houdt het een beetje op en dan kan je niet meer naar binnen. Nou ja, als je hebt natuurlijk zathavens in, in uh, Nederland, zeg maar de zeehavens, waar je gewoon direct vanaf zee tussen de pieren door wel uh, de haven kan bereiken, maar dan kun je vervolgens niet verder uh, naar binnen bijvoorbeeld de rivier op. Uh, maar, maar dat is dan het doel ook niet. Uh, als men uh, denkt dat het te heftig wordt, dan is men al lang blij dat men tussen de pieren zit. Maar goed, de, de grote zeescheepvaart zal gewoon doorgaan. Uh, die, die schepen en die bemanningen, die zijn in principe bestand tegen heftig weer. Alleen onder die omstandigheden hoeft er natuurlijk maar iets te gebeuren. En dan is oogenschappelijk... Uh, uh, ...waarschijnlijk veilig verandert dan ineens in een noodsituatie. Dus nou, dat zullen we moeten afwachten. Ja, dus u bent met iedereen staande bij? Ja, nou, in principe organisatorisch gezien is deze dag voor ons niet anders dan andere dagen. Oh. We hebben met de, uh, ja, alle varensmensen mensen afgesproken dat zij uh, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar... ...binnen 10 minuten kunnen rekenen op een reddingboot die onderweg is. Dat is vandaag ook. Dus qua beschikbaarheid en stand-by staan is het vandaag... Uh, precies zoals alle andere dagen. Ja, u, u, kunt eerlijkheid... u kunt er wel uit, meneer Zwitser, met dit, dit hoge, uh, hoge water? Met die hoge golf? Ja, een deel, een deel van onze vloot die zal zich vandaag uit moeten melden. Wij, wij varen met grotere schepen en met kleinere schepen. En u zult snappen dat uh, kleine rubberbootjes van 7 meter door de branding vandaag nee, gaat niet, dat gaat hem niet worden. Maar onze grotere schepen die hebben tot en met windkracht 12 in principe geen nee te verkopen. Zeg. Hm. Maar de eerlijkheid gebied dan wel te zeggen, want dat is wel het verschil met alle andere dagen dit jaar. Dat tussen de oren is het natuurlijk wel anders. Ja. De, de, de jongens op de eilanden die uh, weten wel dat als vandaag de pieper gaat en ze moeten dat gat uit. Want het gat tussen twee eilanden dat is het heikele punt. Dan wordt er vandaag wat anders van hen verwacht en dan zullen ze vandaag op het randje moeten varen zoals dat heet. Uh, uh, maar goed, die verplichting hebben we onszelf opgelegd. Wij zetten in alle blaadjes dat iedereen onder alle omstandigheden op ons kan rekenen. Hm. Nou, dat moeten we vandaag laten zien. Ja. Maar waar houdt u dan rekening mee? Want ik kan me er eigenlijk nog niet zo goed een voorstelling van maken. We lezen op de BBC dat ze een zeeniveau verwachten... wat zo hoog zal zijn als in 1953. Maar waar moeten we aan denken? Nou ja, dat, dat is hoogwater. En hoogwater is in principe niet zozeer iets... waar wij rekening mee moeten houden. Nee, maar dat wordt uh, wat, wel onder wat, wat, andere veroorzaakt door, uh, door storm. Ja, en wat het vandaag extreem maakt is, de verwachting is, hij staat nu zuidwest, dat hij zal gaan draaien naar noordwest. Mm -hmm. Noordwest is op de Noordzee verreweg de slechtste zee. En dat komt omdat als je op de kaart kijkt vanuit de Waddeneilanden als je dan noordwestelijk kijkt, dan heb je eindeloos, eindeloos, eindeloos water. Dus het water heeft eindeloos de tijd en de ruimte om op te hogen, zoals dat heet. Ja. Dan krijg je golven van om en nabij de, de 10 meter hoog. Zo. En die golven die komen vervolgens in dat... Uh, ...afvoerputje uh, tussen Engeland en Nederland uit. Wij denken dat de Noordzee groot is, maar in zeebegrippen is dat maar een uh, slootje. Ja. En al dat water wat daarin geperst wordt, dat gaat daar zijn weg zoeken... ...en dat wordt een afvoerput waar het enorm gaat st uh, stromen en waar het ondieper wordt. En als water ondieper wordt, hebben golven de neiging voorover te vallen. Dat is zeg maar een brandinggolf wat u ook op strand ziet. En in de zeegaten tussen de eilanden heb je dat maximaal. Dat is natuurlijk echt maar een putje. Dus alle golven die daar inmiddels een hoogte van 8 tot 10 meter hebben bereikt, vallen daar voorover. Nou, en als je daar met je bootje uit moet, tegen de zee op, dan zult u begrijpen dat dat maar een hobby is van weinigen. Meneer Zwitser, bedankt voor de omschrijving. En ik wens uh, uh, al uw manschappen veel sterkte vandaag. Edward Switzer van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij. Ja. Ja, en als die voorovervallende golven dan de kust bereiken... dan staat zomaar café Tante Pietje onder water, eh, Joris van der Kerkhof. En dus verschansen we ons achter de dijken. Ja, de deur gaat dicht, de sluisdeur gaat dicht. En precies ja. op dit moment... Hou je aan, Willem, met de wind? Ja, die wind die moet er dan dus niet ja. meer doorheen kunnen. Jo, ja, mooi dicht. Ja, mooi dicht. Ja, nee, we gaan hem straks nog vastzetten naar de achterkant. En dan kan hier helemaal geen water meer door, ook niet aan de onderkant? Nee, nee er zit, er zit, er zit, er, dit is namelijk een, een drempel en daar staat hier onder tegenaan, daar zit die, die deur zit er echt water vast tegenaan. En hij, hij eventueel komt er echt water tegenaan, Dan krijg je dus ook druk tegen de deuren. En inderdaad de V-vorm van een, van een sluisdeur. Hij drukt hem dicht. Ja, in de dijk, in de oever, het water uit de haven. Zou in de loop van de dag omhoog kunnen komen. En hoeveel water kan die dan hebben? Alles kan hij hebben? Hier staat iets tot 5 meter NAP. Eh, ja, tot 5 meter NAP. Uh, hij zal vandaag niet, niet, niet die hoogte halen. Maar uh, hij kan in principe. Dat deel kan hij hebben. Maar dan gaan we hem ook achter iets, iets zwaarder beveiligen. hoor. Dan gaan we, de, de, we zetten er nu sowieso als schotten neer. Ja. Tot zeker een, een anderhalve meter hoogte. Ja, we staan nu aan de havenkant. Uw collega's staan aan de andere, kant. Aan de andere kant. Nou, we kunnen er nog wel doorheen kijken. Ja, we kunnen er we, we moeten dat inderdaad met. Uh, uh, we zetten het ook weer met ijzers aan de grond vast, dat die deuren ook echt tegen, er tegenaan getrokken zijn. Ja, daar staat dan Oh, hij komt nu weer open. Hallo. <laughs> Goedendag. Aan die kant staat de grote vrachtwagen en daar staan allemaal uh, daar staan houten, op, balken op. En die komen dan aan de die binnenkant de te leggen. Ja. Nou, oh. Kijk, jongens, denk aan die deur. Ja, die deur die waait vanzelf weer open. Er staat een uh, kistje ook en daar staat op Koepuren uh, Den Oever. Hij waait nu zo hard open. Nou, ik, nou. Uh, uh, gelijk even die ijzers eraan, uh, Sander. Die zitten in die uh, kist uh, en zo hebt u allerlei plekken. Die ijzers bijvoorbeeld die zitten in die kist, daar staat Koepuren uh, Den Oever op en sleutels. Zo hebt u allerlei kisten op de werkplek staan om hey, de boel te beveiligen. Uh, in de nabijheid of, of op onze werven staan. En daar zitten dus inderdaad alle gereedschappen in. Het is net zo'n klein beetje zoals je vroeger de Thunderbirds had. We kunnen zo de spullen eigenlijk blind meepakken. En dan hebben we eigenlijk alle gereedschap voor handen. Ja, ondertussen staan we hier samen een beetje gezellig tegen die deur aan, ja. aan, aan te hangen. Daar gaan dus Marcel Lara, gaan Lara dus balken tegen staan. En dan is de oever veilig vandaag. Nou, dat wel. En op de weg handen aan het stuurt, Jonssen Hoker. Kan ik mij zo voorstellen, want het gaat zo langzaam aan beginnen volgens ja, mij. Ja, maar nu nog niet. Hoor. Ik heb, in ieder geval, neem de files af. Nog 65 kilometer. Geldt echter jammer genoeg niet voor het verkeer in de regio Amsterdam. Want tot a 9 richting Alkmaar. Daar staat nog 10 kilometer file tussen Knoop het en en Dorp. Na een ongeluk met een vrachtwagen, twee personenauto's. Bij Badhoevedorp is de linkerreis ook dicht. Dat heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A2 en op de A10. Richting Amsterdam op de a A2 staat 6 kilometer voor knopend Amstel. En dat de Ringweg Amsterdam, de A10 Zuid richting Den Haag. Daar staat voor Kloopend meer weer 6 kilometer. Dit is het LOS Radio 1-journal. Storm of niet? Sinterklaas komt aan, Mino Rimmers. En een mooie blauwe hemel gemaakt. Ja. En een mooie staf die ik daar ook meegenomen heb. Precies dezelfde kleur. Van en een zwarte staf. Sinterklaas zie ik. Nou, een beetje zwart per ongeluk. Maar het tekent zich weer beter af, denk ik. Ja, dat ja. is, waar. Ja, dat dat is waar. ja, het was ontzettend. We zitten nu in de bij de kleuters, geloof ik. Ja. Bij de polstok, de basisschool. Piet. Kijk, hebben ze ook een bruine piet gemaakt en een zwarte Sinterklaas. Maar ja, dat hoort nou eenmaal bij kinderen. Volgens mij een prachtige interpretatie, zoals kinderen denken. Prachtig gedaan. We, We hebben ook nog bloemen voor u. Ja, de gesp gespannen verwachtingen van de kindergezichten... maar ook wel van de ouders toen Sinterklaas hier om kwart voor negen aankwam. En jawel, ook de ouders vonden het een prachtige ontvangst. Ja, ze vonden het hartstikke leuk. Ze zien nu in dat iedereen Piet kan zijn. Dat je niet per se een zwarte Piet hoeft te zijn. Want er waren er paar tussen die niet geschminkt waren. En uh, nou, hartstikke leuk met de roetvegen. Dus... Dat is een positieve boodschap dat vandaag is overgekomen. Dus jullie vinden dat ook een goed idee? Ja, zeker. Grote voorstanders. En hoe moet het nou volgend jaar? Of moeten we er nou over ophouden? Volgend jaar graag op deze manier weer. Dan Zouden alle ouderen... scholen dat moeten doen dan? Nou, net zolang mijn kinderen op deze school zitten... Ben ik, het, ben ik al blij dat deze school eraan meedoet. Het gaat om de les die mijn kinderen leren. Ik hoop dat andere ouders er net zo over denken. En het belangrijk vind dat hun kinderen ook die les leren. En daarvoor pleiten bij hun op school... Dus ik ben blij dat we het hier op school hebben kunnen realiseren. Vertel, het is een beetje een andere aanpak, hè? toch? Of niet, eigenlijk? Ja, gelukkig wel. Het is, uh, we hebben een normale Sinterklaas, zoals iedereen gewend is. En we hebben dit jaar uh, iets andere pieten dan de, dan de conventionele Piet, gelukkig. Ja, een Piet met roetvegen. Ja. Ja, dat is een beetje waarheidsgetrouw naar het verhaal wat wordt verteld. En uh, niet meer de, ja, de raciale karikaturen. Was het voor u een issue? Ja, ja. Zeker. Zwarte Piet bedoel ik, ja. met de nadruk op zwart? Ja. ja. En uh, vooral vanuit pedagogisch oogpunt uh, bekeken vond, vond ik het heel erg een issue. Omdat het uh, uit uh, meerdere wetenschappelijke onderzoeken is uh, bewezen... dat het uh, ja, toch een verkeerde beeldvorming meegeeft... zowel aan witte kinderen als aan donkere kinderen over de verhoudingen. En uh, dat vond ik het meest kwalijke eraan. Is de directeur ook tevreden dat het zo ontvangen wordt? Ja, ik, ik ben heel blij dat we met elkaar uh, daar uh, oplossingen hebben gevonden. Want ja. ik kan me voorstellen dat de kinderen zenuwachtig zijn als Sinterklaas komt. Daar gaat het om, ja, Maar ik kan het... me voorstellen dat de directeur misschien ook een beetje wat spanning had. De directeur Hoe... heeft altijd <laughs> spanning. <laughs> maar dat... in, deze, in deze kwestie? Ja, nou, nou in, in zover, die, die is op tijd weggenomen. Uh, ik bedoel, ik, ik vind het heel fijn dat wij met ouders en andere mensen samen naar elkaar geluisterd hebben. En daardoor eigenlijk op de dag zelf geen spanning hebben... Op de school zelf, maar we leven wel in een samenleving waar de spanning voelbaar is. En dat neem je altijd mee natuurlijk als uh, signaal. Het is misschien ook niet voor niks dat we nou juist hier in Zuidoost staan... waar deze school daar toch een draai in heeft gevonden, laat ik het zo zeggen. Ja, ik ben heel blij dat we in Zuidoost het goede voorbeeld hebben gegeven... dat we samen tot oplossingen kunnen komen. Nu de rest nog. Het, dat zou heel mooi zijn, maar het, uh, het gebeurt heel veel. Meer dan dat we denken. Op veel scholen en uh, crashes wordt het al anders gedaan dit jaar. Dus daar zijn we blij mee. Nog een pakje gekregen trouwens. Nee, ik hoop vannacht. <laughs> ja. hm. Vannacht? De dans is klaar. Linkerbeen, rechterbeen. Draai maar om de ander heen. Handen vast, zwaaien maar een buiging en de dans is klaar. Klinkt heel gezellig daar in die school. geeft aan dat je door rustig nadenken en praten er goed uit kunt komen met z'n allen. Maino Remmers volgde Sinterklaas en Zwarte Piet vanochtend. Het is vier minuten voor half tien. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. En wij willen u nog meenemen naar de Filipijnen, want... Ruim 33 miljoen euro is er inmiddels opgehaald. Via Giro 555, actievoorzitter Henry van Ege... is sinds 1 december op de Filipijn om te zien wat er met dat geld gebeurt... en waar hulp het meeste nodig is. Op dit moment is hij op het eiland Letten in de buurt van de plaats Tacloban. Hij vertelt hoe de stand van zaken is op dit moment. Het is natuurlijk nog maar een aantal weken sinds dat de, de toen hier over heeft geraakt. En we zijn door het uh, gebied heen en.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 ...schoongemaakt worden zodat er uh, geen risico is voor ziekte. En vandaag uh, zijn we met drie organisaties uh, op pad geweest. Uh, met uh, Save the Children... ...die uh, vooral werkt met uh, getraumatiseerde kinderen... ...en ook uh, kinderen die hun ouders verloren hebben... ...en ook hebben we uitgebreid gezien... Uh, ...centra waar kinderen nu worden ingeënt tegen uh, risico voor de ziekte. Mm. Dus als je vraagt naar mij, uh, komt het geld goed terecht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 Eh, letterlijk als je er doorheen rijdt, eh, we hebben gekeken, we zijn met Ben Dirtmens hier op bezoek ook. En we hebben gekeken gewoon over een over een, uh, uh, een route van nou, ik denk een 15, 20 kilometer of we één huis hebben gezien wat nog volledig pond. En we hebben er niet eentje kunnen vinden. Alle huizen waren beschadigd of waren echt totaal kapot. Maar wat er dan gebeurt is, ja, euh, het regent hier met regelmaat, nu toevallig ook. Ik sta hier buiten in de regen.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 Henry van Egen, hij is voorzitter van de actie van Giro 555... is dus op dit moment op de Filipijnen... Uh, in een zwaar getroffen gebied rondom Taakloban... om te zien waar het geld terechtkomt en of het goed gaat... en welke hulp het meest nodig is op dit moment. U hoorde hem in onze uitzending. Half tien, einde van dit NOS Radio In-journaal. De Caro neemt het over. Sven Kokkelman is al binnen gewaaid. Goedemorgen, ja, zo is het. Wat Goedemorgen, wat Goedemorgen Marcel. De gevangenissen worden momenteel gereorganiseerd, dat weet je. En dat leidt tot chaotische en zelfs onveilige situaties. Althans, zegt het personeel. Maak van de Algemene en Militaire Inlichtingendiensten één dienst. Wil D66. Maar kan de AIVD eigenlijk wel militairen aansturen. En een computerhacker die niet is aangesloten op wat voor netwerk dan ook. oh, Dat, is dat fijn. kan tegenwoordig. Oh, ja. ja, via geluidsgolven. Hmm.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 De vakbond van cabinepersoneel het vandaag over mogelijke acties. De bond is boos op luchtvaartmaatschappij KLM... omdat er verslechterende arbeidsomstandigheden dreigen. KLM wil bezuinigen voor het kersen, door het cabinepersoneel voortaan... of in continentaal of Europese laten vliegen. Personeel van Europese vluchten valt dan onder de goedkopere cao... van dochterbedrijf KLM Cityhopper. En dat wil het personeel niet. China heeft spanningen in zijn regio veroorzaakt door het instellen van een luchtverdedigingszone boven de Oost-Chinese Zee. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Biden, die naar eigen zeggen de Chinese president Xi hierop heeft aangesproken. De luchtverdedigingszone is ingesteld boven een aantal eilandjes die zowel China als Japan claimt als hun eigen grondgebied. En dan nog het weer. De komende uren neemt de wind dus sterk toe... en daarbij zijn er in de kustprovincies zeer zware windstoten mogelijk... tot 130 km per uur. En dan valt later vanochtend en vanmiddag regen. Vanavond en morgen wordt het kouder en valt er winterse neerslag. Vanmiddag is het 5 tot 7 graden, morgen 3 tot 5. En pas morgen later op de dag neemt de wind flink af. Er is informatie bij de ANWB, John Hoka John, een paar lange files, nare files in de ochtendspits. Die zijn vast ja. nog niet helemaal weg. Nee, die zijn inderdaad nog niet weg. De meeste vertraging nog aan de westkant van Amsterdam... door een ongeluk op de A9 richting Alkmaar... bij knoopend Batuverdorp. Er staat nog 8 kilometer file. Wel zijn alle reis ook weer open... maar heeft allemaal gevolgen voor het verkeer op de A2... richting Amsterdam voor knoopend Amstel 4 kilometer. De A4 richting Den Haag... tussen knoopend de Nieuwe Meer en Batuverdorp 3 kilometer. En op de ringweg Amsterdam de A10 Zuid... Richting Den Haag dan staat tussen knoopend Waterrasmeer en knoop de Nieuwe Meer 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Chaos in gevangenissen door reorganisatie zegt het gevangenispersoneel. De AIVD en de MIVD moeten fuseren tot één inlichtingendienst, vindt D66. De Russen zijn woedend op Oekraïnse demonstranten en het ochtendtumeur van Henk Spaan. Het is drie over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. Niels de Jager is vanochtend in Harderwijk. Waar de lokale politiek zich bezighoudt met belangrijke vragen. Zoals wel of geen speciale parkeerplek voor vrouwen. U kunt mij volgen op Twitter als u wilt. Het en reacties en vragen kunt u kwijt... via @karo.nl. Door een te snelle reorganisatie, dames en heren... heerste chaos in de gevangenissen... meldt vakbond Afakabo FNV. Frans Carbo, goedemorgen. Goedemorgen. U bent bestuurder van die vakbond. En het leidt zelfs tot onveilige situaties. Hoe dan? Nou, uh, mensen zijn heel erg bezig met hun eigen positie. Er zijn ondertussen vier grote gevangenissen gesloten... Al die, al die mensen zijn herplaatst. En die mensen die zitten enorm in onzekerheid over de toekomst bij, bij het uh, gevangeniswezen. Ja. Ja, en, die, en die moeten en tegelijk een werkproject doen en ze moeten zich concentreren op het, op, het, op het werk. Ja. Ja, en het geleiden van gedetineerden, dat is toch wel een int int int intensieve job. Maar hoe dat leidt dat dit dan tot onveilige over? situaties? Nou, omdat, uh, omdat, omdat mensen gewoon in een hele onzekere situatie... en daardoor is de druk enorm toegenomen op de mens zelf en op het systeem. Maar hoe leidt dat dan tot onveilige situaties? Nou ja, wij, wij zijn er bang voor dat, uh, dat de mensen er niet altijd meer helemaal met hun hoofd bij zijn. Het is al een job waar je altijd met je hoofd bij moet zijn. Je moet niet worden afgeleid tot zeg maar, allerlei onzekere situaties... over je werk, over je toekomst, over, je, over, je, over, het, uh, over het perspectief binnen het, uh, binnen het gevangeniswezen. En trouwens, de verzobering komt ook nog aan... Over wordt uh, ingekrompt, er, er komt minder personeel beschikbaar. Ook zeg maar, daar zien wij, uh, uh, zien wij zeg maar, in de toekomst uh, ja, uh, maar, veiligheidsproblemen. Maar uh, als het personeel er altijd met zijn hoofd bij moet zijn... Uh, dan kan het ook zijn dat er thuis iets aan de hand is... en dan heb je ook een onveilige situatie. Ja, maar meneer Kokkerman, de politiek legt nou een, een, een enorme zuinig op van, van 270 miljoen, 279 miljoen. En dat moet, dat moet binnen drie jaar ongeveer binnen zijn. Of stil vier jaar, maar het laatste, dat is een heel kleintje, die dan in 2018 wordt uh, gesloten. Ja. Uh, en, en mensen worden op een hele snelle manier overgeplaatst. Uh, uh, mensen denken, 1 januari wordt mijn inrichting, inrichting gesloten. En al 1 oktober is, is de inrichting leeg, wordt ze al herplaatst. Zo gaat het voortdurend. Ja. Dus dat leidt tot allerlei onzekere situaties. Ja, met, en onzekerheid, de, en de, en de, begrijp ik. Maar hoe leidt dat dan tot onveiligheid? Druk. Druk op het personeel. Gewoon een uh, enorm druk. Mensen worden ook geacht dus om, om, om zichzelf te, te begeleiden... en gewijd ja. worden naar het van werk naar werk. Maar dan kan je toch nog wel een sleutel omdraaien... en gevangenen laten luchten? Nou ja, het is, het is wel iets meer dan een omdraaien en, en, en, en gevangenen laten luchten. Mensen zitten daar niet voor in zweetvoeten. Mensen die hebben ook arbeid, mensen hebben een programma. Over, ook daar komt druk op te staan. Het is wel iets meer dan omdraaien en, en gevangenen luchten. Uh, u hebt een meldpunt. Wat is daarop binnengekomen? Nou, we hebben uh, meldpunten vorige week uh, opengegaan. Zeg maar ongeveer woensdag uh, is, het, uh, is het bekend geworden. Nou, uh, gisteren hadden wij uh, ruim 100... Uh, Honderd reacties. En de meeste gingen over het feit dat zeg maar, mensen zomaar herplaatst worden. Uh, gevangenissen die opeens leeg waren. En dan moesten mensen opeens herplaatst worden naar een andere gevangenis. Ja. Waarvan zo'n gevangenis ook zegt. Uh, waarvan personeel zegt. ja, nee, in de toekomst moeten we ook krimpen. Dus we zitten, we zitten daar uh, niet echt op te wachten. Ja. Daar gaat een groot deel van de klachten over. Gebrekkige begeleiding. Ze hebben nog geen plan kunnen maken. nog geen onderzoek gehad. Nou, het is dus, dus voortdurend dat soort klachten. Juist. Wat was er eigenlijk eerder, het meldpunt of de klachten? Wat zegt u? Wat was er eerder, het meldpunt of waren de klachten er eerst? Er waren klachten. En naar aanleiding daarvan hebben wij gezegd: dan maken we een, maken we een meldpunt. Want we moeten wel goed en objectief kunnen meten waar die klachten precies allemaal vandaan komen. En vandaar, het, en vandaar een anonieme meldpunt. Meneer Carbo, blijft u even aan de lijn? Want we gaan even ja. buurten bij Harry Versteeg. Die is voorzitter van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren. En zelf ook directeur van twee gevangenissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Het leidt tot onveiligheid, al deze bezuinigingen. Ja, ik moet zeggen, ik heb daar toch een wat ander gevoel bij als uh, meneer Carbo. Maar uh, laat ik zo zeggen, ik herken zeker dat er bij medewerkers op dit moment uh, gevoelens van onrust zijn. als gevolg van het feit dat zij hun baan uh, dreigen te verliezen en herplaatst worden. Uh, dus dat dat, dat dat mensen bezighoudt, dat is normaal en, en ook heel erg goed uh, te begrijpen. Ja, dus dat signoreert uh, u ook. Maar chaos je, hoe en onveiligheid? Ook. Nee, daar ga ik zeker niet in mee. Ik, ik, uh, laat ik zo zeggen, ik ben zelf ook directeur van een inrichting die uh, gesloten gaat worden. En ik zie mijn medewerkers ook worstelen met, met het vraagstuk van... goh, hoe moeten die regeltjes nou allemaal toegepast worden? Hoe gaat dat straks gebeuren uh, in dat van werk naar werkbeleid Maar uh, ik merk ook dat er voldoende professionaliteit is om gewoon het werk uit te voeren. Ik baseer dit op mijn eigen waarneming. Ja. Maar, maar goed, u bent en... een van die gevangenisdirecteuren die dus blijkbaar dan voor de onrust zorgt. Uh, nou ja, laat ik zo zeggen. Er, uh, uh, er is een, een masterplan uh, vastgesteld. En daarin staat dat er een aantal inrichtingen gesloten gaan worden. Nou, dat is al... al uh, uh, ik denk alweer ergens in juli geweest. Ja. En dan verdorven geweest toen ook trouwens. Ja, nou, in dat plan uh, kunt u gewoon uh, exact lezen... Uh, welke inrichting in welk jaar gesloten gaat worden. Dus daar zit geen enkele verrassing meer in. Uh, en daar wordt nu hard aan gewerkt... om uh, die medewerkers om weer op een, uh, op een andere goede werkplek te krijgen. Wat, wat lastig is is dat uh, minister Blok en de bonden hebben een akkoord gesloten... Uh, van werk naar werk heet dat. Uh, dat is een hartstikke mooi akkoord. Alleen daar zitten nog wel een paar losse eindjes in. En daar worstelen we mee op, op de werkvloer... als het gaat over hoe gaan we nou die regeltjes precies toepassen. Ja, maar hoe kan je een akkoord hebben? En als het gaat om het herplaatsen van mensen... dat er dan nog losse eindjes zitten een half jaar na dato? Uh, ja, dan ga ik toch uh, de kant van meneer Carboa uh, uh, kijken. En, en ook minister Blok, omdat om daar toch die fine-tuning op dat akkoord moet komen. Juist, meneer Carbo. Ja? U bent zelf verantwoordelijk. Wij zijn helemaal niet verantwoordelijk. Er is akkoord gesloten, is goed sociaal beleid gemaakt... En nu uh, is er, dan moet ik wel toegeven... het gevangeniswijze en zeg maar, de hele, het hele DI... dat is een van de eerste grote operaties onder, onder dit akkoord. Dus het moet natuurlijk wel goed uitgevoerd worden. En wij, en, en wij merken gewoon... Door, zeg maar, door de enorme bezuiniging, door de enorme snelheid... gaat het gewoon mis. Want, zeg maar, uw inrichting zelf... Ja, die heeft over die directe mankracht om zeg maar, iedereen goed gaan zitten begeleiden. Plannen worden niet gemaakt, mensen worden zomaar overgeplaatst. Ja. Maar, dat, maar, maar dat ligt niet aan het akkoord zelf. Maar dat ligt aan de uitvoering van het, uh, het akkoord. Dat het een moeilijke zaak is, want dat herkennen uh, wij wel. Maar als je voor dit proces een jaar of acht of tien zou nemen, zou het veel geleidelijker gaan. Ja. Er zou veel meer natuurlijke instromen, uitstroom zijn. Maar meneer Carbo, een jaar of acht of tien, een jaar of acht of tien bedoel, er wordt geen enkele maatregel in Den Haag genomen die acht tot tien jaar duurt, behalve snelwegen, luchthavens en, uh, en grote infrastructurele projecten en een militair vliegtuig. Maar dit is in feite ook een grote infra infrastructuurproject, project, want zo moet je het dan maar beschouwen. Het gaat natuurlijk wel om, om, om de veiligheid binnen gevangenissen. Ja. Gevangenissen, dat is wel op het eind van, die, uh, van de hele stap heeft Daar komen de mensen terecht, dus dat moet allemaal wel goed gaan. De mensen moeten goed begeleid en uh, ja. geregistreerd worden. Ja. En de mensen die er werken moeten goed opgeleid en, zeg maar, en een vak kunnen uitvoeren. Uh, Meneer Carbo, en hoe nu verder? Wat gaat u doen? Nou, ja, we hebben dat nelpunt uh, uh, en wij, uh, nou ja, de eerste week hebben we al honderd reacties, maar drie maanden open. Wij gaan, uh, uh, we gaan een evaluatie daarvan maken en dan gaan we kijken waar de, waar, de echte, waar de echte problemen zitten. en Met name bij de uitvoering van het, uh, van het sociaal beleid. Ja. En daar gaan wij mee naar teven. We gaan uh, als het in een... De het, de de, de, de als een inrichting slecht gaat, gaan we gaan we ook met de directeur praten, met de ondernemersraden, met de zeg maar, met de hele medische etstap, om te kijken of we ook, uh, ook gerichte actie. Want op dat op dat moment hebben we, hebben we op actie. de staat nou ja, een gerichte actie kunnen voeren om de, om de, om de, om de, de probleem op te lossen. Wat bedoelt betekent, u met gerichte actie? Nou, uh, mensen aanspreken, overleggen, nieuwe afspraken maken. Wat dat, wat dat bedoel ik. Nou, wat, wat die, Dus dan uh, komt u bij Harry Versteeg terecht. Meneer Versteeg, dan krijgt u uh, uh, meneer Carbo op bezoek en dan? Uh, nou, dan ga ik hem vertellen dat er uh, nog een aantal uh, bespreekpunten zijn... Die, uh, die rondgemaakt moeten worden voordat wij echt goed de uitvoering kunnen geven van die regeling. Dat ga ik trouwens niet alleen tegen meneer Carbo zeggen. Daar zijn wij... Als directeuren ook al uh, onderling over in gesprek en ook met onze leiding om ja. aan te geven. Jongens, we moeten, we moeten echt snel die punten op die i kunnen zetten. Maar omdat... kunt u dan niet als voorzitter van de Vereniging van Gevangenisdirecteuren zelf gewoon om de tafel gaan zitten met die vakbonden om die losse eindjes zelf op te lossen? Dan zijn we uh, toch van het ja, probleem af? Ik, ben... ik ben geen onderhandelingspartner. Hè. Dat, is, uh, dat zijn de bonden en, en uh, de minister. En ja. Uh, ja. Ja, daar ben ik geen partij in. Nee, maar u wilt ook geen, geen chaos in de gevangenis? Nee, maar dat blijf ik ook uh, weer spreken, omdat uh, ik, ik, ik ben van mening dat er geen chaos in gevangenis is. Ik ben Goed. het wel met meneer Carbo eens dat er, dat er uh, nog wat de zaken geregeld moeten worden, want dat is voor medewerkers bijzonder belangrijk. Ja. Overigens niet in een tijdsbestek zoals hij dat noemt, want kijk, dit gaat ook over een bezuinigingsactie. Nou, die zou weinig rendement hebben als je dat over zo'n lange periode uitsmeert. Ja. Maar we moeten uh, op korte termijn een, een balans zien te vinden tussen de belangen van de medewerkers... Ja en een goede uitvoering van de regeling. Daarover bent u het ongetwijfeld samen eens. Ik zou ja, zeggen, het ja. is een dooddoener, maar wordt vervolgd. Oké. Okay. Hartelijk dank ja. allebei. Tot de dag. Daar. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we een de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Mensen die in Nederland verblijven en straatloos zijn... die staatloos nemen, die kwalijk zijn... moeten recht krijgen op een verblijfsvergunning. Dat adviseert de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken. Maar hoe word je eigenlijk staatloos? Laura van Waas van de Universiteit van Tilburg... is expert internationaal recht en staatloosheid... Het bestaat, en ze heeft het antwoord. Nou, staatloosheid kent eigenlijk verschillende oorzaken. Het meest sprekende voorbeeld in Europa is waarschijnlijk die van de burgers van de voormalige Sovjet-Unie en uh, Joegoslavië. Met het uiteenvallen van die landen is ook de nationaliteit opgehouden te bestaan. En niet iedereen heeft van een van de nieuwe landen een nationaliteit verworven. Zo zijn er dus mensen die een beetje tussen wal en schip zijn gevallen, omdat de ene land zegt dat ze ergens anders bij horen en andersom ook weer. Daarnaast kan staatloosheid het gevolg zijn van overheidsbeleid... dat bewust een bepaalde minderheid uitsluit, bijvoorbeeld in Burma. Daar leeft een moslimminderheid dat ook nog van een andere etniciteit is... Dus van de meerderheid van de bevolking. En zij worden niet erkend als staatsburger. Dus Laura van Waas van de Universiteit Tilburg heeft u ook een vraag. Bij het nieuws mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vragen van vandaag. Gaan we terug naar Harderwijk. Vrouw Vriendelijke Parkeerplaatsen. Wij hebben een man gestuurd, Niels de Jager. Uit. Insteken. Ja, die staat mooi. Kom maar even bij. Christine van der Val, u bent gemeenteraadslid en volgend jaar ook lijsttrekker voor de VVD hier in Harderwijk. Staat de auto goed zo? Hij staat keurig, toch? Achteruit ingestoken. Ik ben tevreden. Ja. Dit is niet zomaar een parkeerplaats. Dit is namelijk een speciale vrouwenparkeerplek. Ja, deze, we, hier, we staan volgens mij in een van de mooiste garages van, uh, van Nederland, in Harderwijk. Um, een, uh, een garage waarin je rondrijdt in een spiraal, ook geen, uh, geen pilaren ziet. Dus dat is de de houtwalgarage ja. beheert door de gemeente. En hier staan dus speciale, we zien ook aan de bordjes, een P met daaronder ja, het symbool voor een vrouw. Een vrouw, dus vrouwen kunnen hier speciaal parkeren, dicht bij de ingang. Um, maar wat, wat is veiliger? Het idee is, dat voelt veiliger. Het voelt veiliger, het is sociale veiligheid, dat vrouwen dicht bij de ingang geparkeerd kunnen staan. En wat vindt u daarvan? Nou, wij vinden daar heel veel van. In eerste instantie zou je denken, nou ja, vrouwenparkeerplekken, waar gaat het over? Maar de VVD is wel van mening dat de gemeente niet aan voorkeursbeleid moet doen voor mannen of vrouwen. Nou kan ik me de redenatie wel voorstellen dat het veiliger is, of in ieder geval veiliger voelt, om dicht bij de toezichthouder, die heeft nou, die kan een oogje in het cel houden. Ja, dat geeft toch een fijn gevoel, zeker s'avonds. Nou ja, zoals u ziet is de, garage, de hele garage is heel erg goed verlicht. Um, het zou ook suggereren dat de rest van de garage minder veilig is. Volgens ons is de hele garage veilig voor mannen en voor vrouwen. En nogmaals, we zijn echt van mening dat het niet kan dat een gemeente uh, voorkeursbeleid invoert voor specifiek vrouwen. Nou, laten we even twee meter verder lopen, want hier staan we nu op een uh, neutraal parkeervak. Ja. Ja. Uh, voelt het nou minder veilig? <laughs> Totaal niet, zoals u ziet. We staan een paar meter verder um, en de verlichting is net zo goed. En als, als vrouwen zich hier onveilig zouden voelen, ja, dan zou je volgens mij naar andere oplossingen moeten zoeken. Misschien extra camera toezicht of uh, wat dan ook, maar niet speciale plekken voor alleen vrouwen. U vindt dit thema, de, de, de vrouwenparkeerplek, zo belangrijk dat u er in de gemeenteraad aandacht voor heeft gevraagd. Waarom? Nou, omdat uh, het, de, het, deze vrouwenparkeerplekken slechts een voorbeeld uh, zijn. We hebben in Harderwijk tegenwoordig ook uh, in het zwembad, wat ook uh, door de gemeente wordt gesubsidieerd, uh, vrouwenavonden speciale avonden dat vrouwen alleen komen zwemmen. Dat is ook weer een voorbeeld van uh, voorkeursbeleid voor alleen vrouwen. En nogmaals, wij vinden echt dat een gemeente mannen en vrouwen zijn gelijkwaardig. En daar past niet een beleid bij wat vrouwen uh, voortrekt. U bent nu geparkeerd in het uh, vrouwenvak omdat ik dat vroeg. Uh, maar waar parkeert u nou zelf normaal gesproken? Waar we nu staan, uh, net niet, uh, wel dicht bij de ingang, maar net niet op zo'n vrouwenparkeerplaats. Dat, dat, u, u bent er zo tegen dat u er ook niet zelf wil parkeren? Absoluut. En ik vraag me ook af hoe ze het handhaven. Want ik zie wel eens auto's staan hier. dan denk ik, ja, maar hoe weten we nou uh, of er wel of geen vrouw uitstapt? En hoe gaan we dat dan uh, controleren? Nou, uh, ik zou zeggen, voeg daad bij het woord. Zet hem eventjes in de, het goede neutrale vak. Dank u wel. Ja. Nog even één punt, want uh, ik heb ook goed nieuws voor u. Wat, uh, nou, ik, ik heb even gekeken op de site van, uh, van, van de parkeergarage. En daar staat, dit is helemaal geen vrouwenparkeerplek... maar dit is een vrouwvriendelijke parkeerplek. Uh, mannen hoeven zich niet achtergesteld te voelen. Ze mogen hier ook parkeren. Ja, het staat hier echt. Oh, absoluut. Oh, ja, nee, Dat heb ik inderdaad ook gelezen. Ja, ja, maar dus, dat, het is toch het helemaal geen probleem dan? Dan? Is, dan is het toch ook helemaal niet nodig... om speciaal hier bordjes op te hangen met een P... met vrouwen eronder lijkt me, dicht bij de ingang. Ja, het is gewoon even een goede service, maar het is niet verboden. Het is niet verboden, maar nogmaals, de uitstraling is verkeerd. En volgens mij moet de gemeente niet de uitstraling hebben... dat we hier speciale plekken hebben voor vrouwen. Oké, okay. dank u wel. Geen dank. Niels Jager was dat. Straks, de Russen vinden de demonstraties in de Oekraïne... een Europees complot. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag... 1974. Ja, deze dag in 1974 wordt de allerlaatste aflevering van Monty Python's Flying Circus uitgezonden. Onlangs maakten de absurdisten van Monty Python bekend een reunie te gaan organiseren... tot grote vreugde van Melle Kromhout, die kaarten van de razendsnel uitverkochte voorstellingen wist te bewachtigen. Ik denk dat ik het voor het eerst echt ontdekt heb in, mijn, ja, zeg maar in het begin van mijn puberteit, zo maar op de 13e, 14e... Als je die leeftijd hebt, uh, een soort van uh, bevrijding van uh, uh, nou ja, kr krankzinnigheid. Yeah the amazing Mystico and Janet, can put up a block of flats by hypnosis in under a minute. The local council here have over 50 hypnosis-induced 25-story blocks put up by El Mystico and Janet. Yes, uh, we received a note from the council saying that if we ceased to believe in this building, it would fall down. You don't mind living in a figment of another man's imagination? No, it's much better than where we used to live. What is it? We had an 18-room villa overlooking Nice. Really? That sounds much better. Oh, yeah. You're right. But it's that silly, silliness no uh dus het is een soort van alles wordt op zijn kop gezet. En er uh, uh, zijn heel veel dingen ja, die, je, die je herkent uh, of net niet snapt, maar wel, waar je wel het idee van hebt dat het heel leuk is. Ik wil een argument hebben, hebben. Sir, het is meneer Barnard, room 12. Dank je. Is dit de juiste room right voor een argument? Ik heb je eens verteld. Nee, je hebt niet. Yes, I have. When? Just now. Nee, no, je didn't. Yes, I did. You didn't, I didn't, didn't. I'm telling you I did. You did not. Oh, I'm sorry, is this a five-minute argument or the full half hour? Oh, oh, just the five-minute one. Fine. Uh, Thank you. Anyway, I did. You most certainly did not. Now, let's get one thing quite clear. I most definitely told you. You did not. Yes, I did. You did not. Yes, I did. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. Didn't. Yes, I did. No, yes, this is an argument. En dan is het leuker ervan dat je het keer op keer kan blijven zien en luisteren omdat er altijd wel weer nieuwe grappen en nieuwe lagen en nieuwe ideeën uh, die je de vorige keer nog niet waren opgevallen dus het, het is heel rijk aan uh, dus voordat je behoefte hebt aan nieuw materiaal uh, ben je wel even verder On my left is de Minister for Home Affairs ...who is wearing a striking organza dress in big jewel ...with matching pearls and a diamante collar necklace. The shoes are in brushed pigskin with girl clasps... By ja, ja, volgend jaar gaan ze dan uh, op, het, uh, op het podium... er ...komt er een reunie um, in, de, in, de, in Londen... ...waar ze wel of niet nieuwe dingen gaan doen... ...waarschijnlijk voor grotendeels ook oud materiaal... Uh, maar met een, met een nieuwe twist is de, is de belofte. Dus ik ben heel benieuwd wat dat wordt. Look on the side of life. Het feit dat ik Kuintjes heb weten te bemachtigen... is, ja, ik denk dat het toch puur toeval is... Uh, op het juiste moment net uh, op, op Twitter nog zien dat er nieuwe concerten waren aangekondigd. Er was er eerst maar één en toen zouden het vijf worden. Dus die, voor die eerste was ik, had ik al en laatst het net gevist. Dat was geloof ik in 43 seconden al weg. Toen net op tijd zag ik dat er nog meer concerten uh, of optredens aangekondigd werden. Um, en dat zag er eerst ook somber uit. Maar uiteindelijk kwam ik er toch nog ergens door. Dus ja, het is een soort van eigen spuurtoeval. Monty Python fan Melk Kromhout over het illustre gezelschap in Groot-Brittannië... dat weer op de planken verschijnt dus binnenkort. Dat was al bekend en hij sprak erover op de dag dat de laatste aflevering... van Monty Python's Flying Circus werd uitgezonden op de BBC. Deze dag in 1974. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. We naar Rusland, dames en heren, want dat land is alsmaar furieuzer op buurland Oekraïne. In de Russische staatsmedia is een golf van verdachtmakingen op gang gekomen... aan het adres van de demonstranten in Kiev die aansluiting willen bij de Europese Unie... op de dag dat onze minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans... met een van die, of met meerdere van die demonstranten op het plein daar in Kiev heeft gesproken. Peter Lamkoer, onze man in Rusland, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de Russen nou ook alweer opnieuw boos op Timmermans, of niet? <laughs> dat zal daar moeten blijken. Maar we zijn, we zijn wel bezig om jullie eraan te herinneren... dat wij ons de overwinning in de slag bij Polteva niet laten afnemen. Ja, en ons is dan? Ons is dan... Rusland natuurlijk. <laughs> jij kent de slag bij Polteva toch wel. 1709. Peter de Grote versloeg de Zweedse koning Karel, de Litouwers en de Polen... daar in het hartje van de Oekraïne. En daarmee moest, moest eigenlijk heel Europa worden onderworpen aan deze nieuwe Tsar die ja. duidelijk wilde maken dat wij een dwingende macht in Europa zijn. En die overwinning van 1709 laten wij ons niet afnemen door een... Nou, laten we zeggen, half miljoen demonstranten in Kiev. Ja, er is dus weinig mis met het geheugen van Poetin. Uh, kan hij zich ook nog herinneren dat de Russen dan zelf verantwoordelijk waren... voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie, of niet? <laughs> ja, dat is, dat, is, dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar dit is de agressiviteit die we in de serieuze nieuwsprogramma's... wat ik jou nu vertel, elke avond hier op televisie te zien krijgen. Een ander voorbeeld is... Wielnieuws 2013 staat gelijk aan München 1938. Juist. Uh, ja, heeft jouw geschiedenis... Ja, nee, ik weet, ik weet, ik weet, ik weet precies <laughs> waar je op doelt. <laughs> ja, ja, ja. ja, dus, met, met, ja dat hoe, is een, om, waarschuwing om... Aan u, een waarschuwing aan Europa. Geen herhaling van München 19, 1938. Deze agressiviteit, die zit in elke avond... wordt die over de Russen, Russen uitgestort. En die beginnen langzamerhand, zeker mensen in de provincie... beginnen langzamerhand te lopen... dat er inderdaad een soort van, van oorlog aan het ontstaan is... vanuit Brussel tegenover Moskou. Ja, en ze weten ook dat de Europese Unie geen leger heeft... en dat er van daadwerkelijk oorlog dus ook geen sprake kan zijn. Dat is, dat is redelijk bekend. Hoewel de heer Lavrov ook gisteren nog in, in Brussel heeft gezegd dat, het, dat de NAVO nu ook zijn mond over, heeft opengedaan over Oekraïne. Toch een indicatie is dat ook Europa zit te stoken ja. in Europa. Op, op, op, laten we zeggen, dat wat, wat we zien in Kiev. Nou, dat dat voorbereidingen zijn voor een staatsgreep. Ja, nou is het merkwaardig dat dezelfde meneer Lavrov Europa heeft opgeroepen om om niet te interveneren in binnenlandse aangelegenheden. Doet Lavrov dat dan niet zelf ook? Ja, natuurlijk. Wat, wat, wat Poetin de afgelopen maanden heeft gedaan... waar hij erg goed is, is, in is in de buitenlandse politiek... je weet, hij heeft een zwarte band in het judo... en hij legt zijn opponenten in Europa graag de, de, de, de, de, de, de wurggreep aan. Maar ja, als je die wurggreep inzet en je tegenstander tikt niet af... wat doe je dan? En ja, Dat is de volgende vraag. Wat doet hij dan? <laughs> Niks. Want Rusland heeft natuurlijk, staat eigenlijk machteloos. En ook Rusland wil eigenlijk richting, richting Europa. Dat is natuurlijk het, gro het grote probleem. Uh, uh, Rusland heeft de landen als Oekraïne niets te bieden. Geen democratisch systeem wat, wat men graag zou willen overnemen. Geen economisch systeem dat men graag zou willen overnemen. En geen, geen, systeem, uh, geen rechtssysteem dat, dat andere landen graag zou willen overnemen. Dus het gaat er eigenlijk alleen maar over de centen. En die raken langzamerhand in Rusland ook op. Ja, ik begrijp. Ik schrijp één ding niet, Oekraïne heeft nog dat hele associatieverdrag... met de Europese Unie niet getekend. Nee, maar het ziet er natuurlijk wel naar uit. We hebben in 2004 de Oranje Revolutie gehad. Toen heeft Poetin dezelfde, dezelfde tactiek gebruikt. Toen is het uh, aanvankelijk misgegaan, daarna toch wel weer goed gegaan... omdat Janukovic terugkwam. En nu lijkt het erop dat, uh, dat Poetin de tweede aanval... laten we zo even in de termen blijven van de Russische media. De aanvallen op het losweken van Oekraïne van, uh, van Rusland... dan toch gaat lukken. En dat Oekraïne definitief verloren is voor Rusland. En dan haalt de Europese Unie dus een totaal failliet land... binnen met zwaar verouderde industrie. Dat is jullie probleem. <laughs> Peter Dankoer vanuit Moskou. Ik dank je wel. Tot de volgende keer weer. Uh, straks, dames en heren, de AIVD en de MIVD... moeten op termijn fuseren onder verantwoordelijkheid van één minister. U hoort het zo in het vervolg. Blijf bij ons. Kies Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Ondertussen op de redactie van De Overnachting... Ja, ja!